11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. België heeft de gegevens van 250.000 buitenlandse spaarders... doorgegeven aan de landen waar ze wonen. Onder de spaarders zijn volgens de Belgische krant de tijd... meer dan 50.000 Nederlanders. Correspondent Joris van Poppel in Brussel. De Europese regel is afgesproken... Om te vermijden dat mensen de belasting gaan ontduiken door snel met hun euro's naar het buitenland te gaan. Dat is sinds de introductie van de euro een stuk makkelijker geworden. En om dat tegen te gaan, met name de kapitaalvlucht naar België, Luxemburg, Zwitserland, zijn deze afspraken gemaakt. In Luxemburg en Zwitserland blijft het bankgeheim voorlopig bestaan. Maar België heeft gezegd, wij gaan volledig meewerken met Europese regels. En we geven dus ook de namen van spaarders, van buitenlandse spaarders in ons land, geven we door aan de belastingdiensten in het Duitsland. Het gaat om klanten van BNP Paribas, Fortis, ING, Dexia en KBC. De stichting Voedselbanken Nederland wil dat staatssecretaris Bleker aanspraak maakt op de Europese voedseloverschotten.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 De stralingsmeters worden uitgedeeld aan 34.000 kinderen. De stad Fukushima ligt op 60 kilometer van de kerncentrale... die in maart beschadigd raakte bij de aardbeving en de tsunami in Japan.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 Thomas Schorel hoort nu bij de beste 100 tennissers van de wereld. Op de nieuwste wereldranglijst van de ATP is hij gestegen van plaats 102 naar 98. Het is voor het eerst dat Schorel in de top 100 staat. De beste Nederlander is Robin Haase op nummer 58. Timo de Bakker staat op nummer 85. De nummer 1 is nog altijd Rafael Nadal. Bij de vrouwen staan geen Nederlanders in de top 100. Aranska Rus zakt deze week van 101 naar 104. Dan het weer, nog stapelwolken en zon. Kleine kans op een bui, vooral in het zuidoosten. En het wordt 18 graden aan de noordkust tot plaatselijk 23 in het zuiden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A1 Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Knapert Hoeverlaken 3 kilometer. Op de A50 Arnhem richting Oost, tussen het Valburg en het Ewijk 4. Een korte file nog op de A59, Ossen richting Zierikzee... bij het knooppunt Hooipolder, 2 kilometer. En de A76, naar geleen na een ongeluk tussen Voerendaal en Schinnen, 6 kilometer. Denk aan de ideale auto. Denk aan een Duitse auto. Denk aan de meest krachtige benzinemotor in zijn segment... met toch slechts 20% bijtelling. Denk aan de auto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 TV-show special. Morgenavond half tien, Nederland 1. Vara, Radio 1. De gids.fm. Met de Mora Goedemorgen. De wereld is na het pinkste weekend weer op gang gekomen. En ook ik zit weer paraat. En wat vertel ik u zoal dit uur? Nou, bijvoorbeeld dat Marokkaanse jongeren zich actief bezighouden met hun kleding. En daarbij hechten ze aan de voorschriften van de islam. En ze verbazen zich soms zelfs over het vrije kleedgedrag van hun ouders in de jaren 60 en 70. Maar wat zegt kleding eigenlijk over de integratie van Marokkanen? Dat vertelt zometeen Annick Smit. Zij is schrijfster van het boek Mijn vader had een afro. En kat is een takje dat... Als je erop koud een licht stimulerende werking heeft. Licht dus. Maar toch heeft het een verlammende invloed op de Somalische gemeenschap in Nederland. En die is zo sterk dat Somaliërs nu zelf om maatregelen vragen. En mag je op je twaalfde al op maatschappelijke stage? Of is dat kinderarbeid en daarom terecht verboden? Dat zoeken we uit in het Joopdebat. En wilt u meekijken? Surf naar de gids.fm. Maar eerst mijn verbazing over de voorpagina van het AD vandaag. Voedselbank wil overschotten, Europese Unie, kopt die krant. En waar gaat het nu om? De Europese Unie deelt jaarlijks voor 500 miljoen euro... aan voedseloverschotten uit aan de lidstaten. Maar Nederland, Nederland maakt daar geen gebruik van. En dat ergert de voedselbanken weer... die de vraag naar voedselpakketten zien groeien... terwijl het aanbod juist daalt. Leo Wijnbelt is voorzitter van de Stichting Voedselbanken. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben vier minuten om deze kwestie op te helderen. Ik start de klok. Uh, u zegt, ja, ik wil eigenlijk die overschotten. Maar moet het niet gewoon naar de mensen die het echt nodig hebben? De armen in de derde wereld. Ja, ik kan me u verbazing van uh, zojuist heel goed voorstellen. Maar de EU heeft eigenlijk twee voedselhulpprogramma's. Eén voor alle burgers uh, binnen de EU om ervoor te zorgen dat hun voedselzekerheid uh, gewaarborgd is. En zij hebben een apart programma voor voedselhulp aan derde wereldlanden zodat deze, dit voedsel is echt specifiek bestemd voor de burgers in de EU. En is onze voedselzekerheid niet gegarandeerd? Nee. Uh, uit een recent onderzoek van het CBS is gebleken dat er een paar honderdduizend gezinnen met kinderen zijn waar de zekerheid van voedsel niet gegarandeerd en gewaarborgd is. Hebben die honger? Die hebben honger. En daar hebben we ook bij de voedselbanken komen we regelmatig voorbeelden tegen, schrijnende voorbeelden, dat ze niet alleen de ouders, maar ook kinderen honger in Nederland hebben. En is dat net zo schrijnend, zegt u, die situatie... dat je inderdaad wel een terecht beroep mag doen op die hulp? Jazeker, omdat namelijk die hulp is beschikbaar... die voor de waarde van 500 miljoen euro... en dat wordt verdeeld over de landen die meedoen. Eh, zijn, Zoals u zei, zijn het 20 van de 27. Dat betekent, Nederland doet niet mee... Eh, zodat de 20 landen die wel meedoen... die krijgen dus een groter deel van die 500 miljoen. Maar nu wordt er wel vaak gezegd, we hebben het hier toch gewoon veel beter... Dat is ook waar. We hebben het heel erg goed. Maar zoals ik zojuist zei, er zijn echt honderdduizenden Nederlanders... die grotendeels ook afhankelijk zijn van voedselbanken... om in hun levensonderhoud te voorzien. En wat krijgen zij meer als ze wel gebruik maken van die Europese hulp? Nou, je moet het zo zien dat, stel dat Nederland ja zegt... dat wij als voedselbank in Nederland voedsel krijgen ter waarde van 15 miljoen euro. Als u bedenkt, om daar een voorbeeld van te geven... dat de Belgische voedselbanken, eh, toch een land heel dichtbij... dat die voor de helft van het voedsel wat zij uitdelen aan arme Belgen... komt uit dit fonds. En wat voor voedsel zouden wij er dan bij krijgen? Uh, vooral voedsel wat we nu in de voedselpakketten niet hebben... of heel weinig hebben. Dan moet u denken aan pasta's, uh, ontbijtgranen, uh, zuivelproducten... Uh, en dat soort zaken. Dus echt primaire levensbehoeften. Maar als dat potje er is... en het is duidelijk dat we daar ook behoefte aan hebben... waarom wil Den Haag er dan geen gebruik van maken? Uh, ja, dat vinden wij ook onbegrijpelijk. Hè? Want zoals u weet is Nederland de grootste nettobetaler binnen de EU... En uh, wij begrijpen dit ook niet. Uh, de, we hebben de staatssecretaris gevraagd om hierbij aan te sluiten. De staat overigens, deze regeling bestaat al twintig jaar. En Bleker heeft ons een brief geschreven... en hij heeft eigenlijk twee argumenten om het niet te doen. Het uh, eerste argument is van ja, er zijn uh, overschotten... dus voorraden binnen de EU, maar die nemen in belang af. Het wordt minder. En daarvan zeggen wij, van dat is, vinden wij een onzinnig argument. Uh, want er zijn voedselvoorraden die verdeeld worden... En of het nu heel veel is, of het is heel weinig, het, of het nu 500 miljoen of 50 miljoen is, dat maakt niet uit. Elke burger binnen de EU zou dezelfde rechten en aanspraak moeten kunnen uitoefenen. En wat is zijn tweede argument? En zijn tweede argument is dat voedselhulp geen zaak voor de EU is. En dat is ook een merkwaardig argument als u bedenkt dat de EU dus al 5 of twintig jaar voedselhulp aan de eigen burgers geeft. Aan 20 van die 27 lidstaten al? Precies. Is er nog een manier om de staatssecretaris toch over de streep te trekken? Ja, uh, door de aandacht voor te vragen, zowel aan u, via u, maar ook aan de politiek. We hebben aan de Kamerleden vorige week een lange brief gestuurd... met daarbij de opvatting van de, de heer Bleeker toegevoegd. En we hebben de Kamerleden gevraagd om hier stelling tegen te nemen. Want het enige wat Nederland hoeft te doen, is ja zeggen. Waarom? We hebben in dit, op dit moment hebben we zo'n 130 goed functionerende voedselbanken in Nederland. Dus de infrastructuur voor de verdeling in Nederland is aanwezig... Het enige wat de staatssecretaris moet doen... is van zijn standpunt afkomen en tegen de EU zeggen... wij doen en ook mee. Het voedsel komt vanuit de EU naar het land wat ja zegt. Dat vervoer wordt ook door de EU verzorgd. En de verdeling, zoals gezegd, van het voedsel... kan prima binnen de, door die 130 voedselbanken georganiseerd worden. En dan is het alleen nog maar ja. En de zoemer is gegaan. Precies. Leo niet. voorzitter van de Stichting Voedselbanken. Dank u wel. Graag gedaan. Goedemorgen. .fm. Avond aan avond katkouwen zorgt voor veel problemen in de Somalische gemeenschap. Zeker als dat gebeurt in combinatie met alcohol. De Federatie van Somalische Associaties heeft daarom een brandbrief gestuurd aan minister Donner van Binnenlandse Zaken. En daarin wordt aandacht gevraagd voor de sociale problemen die er zijn door het kouwen op de takjes van de kata edulis. Waarschijnlijk gebruikt meer dan de helft van de 30.000 Somaliërs in Nederland het bedwelmende kat. Verslaggever Jan Pils was in Den Haag bij de Somalische zelfhulpgroep Dalmar. En hij probeerde daar zelf ook een takje samen met Mohammed Yusuf. Dit is het. Dit is een embossier kat vanuit een Kenia en Nairobi. Want het moet altijd vers zijn, hè? Ja, ja dat klopt. Dit is bijna drie dagen. Zijn... drie dagen geleden geplukt. Dit, ja, in, in Kenia. Nou, het zit in een uh, blad gedraaid helemaal. Kleine dunne stengeltjes. Ja. De kleur van, van Nederlandse rabarber, maar dan maar een, uh, ja, een millimeter dik ongeveer. <laughs> en hoe gebruik je dit? Zal ik je laten zien. Wil je hem proeven eerst? Na nou, nou, u zou ik zeggen. <laughs> ik ben gestopt. U bent gestopt. Ja, anderhalf jaar heb ik niet in gegouwd. Oh, maar dus vroeger, vroeg wel. Dus ik breng u een beetje in verleiding nu weer. Ja, ja. <laughs> Dat kun je wel zeggen. Eh, ik gebruik hem niet meer. Eigenlijk. Maar sinds mijn 14 heb ik gebruikt. Sinds mijn 14 maar nu, sinds een, anderhalf jaar heb ik, gebruik ik hem niet meer echt. Want? Naast de gezondheids en uh, problemen. Zijn die sociale problemen die kat en eh, gebruik veroorzaakt binnen het gezien heel heel groot. Want hoe was u toen u kat gebruikte? Kijk, en eh, toen moest ik eh, urenlang en zitten om te kouwen. Ik, ik had geen tijd om, om mijn kinderen goed te opvoeden. Ik had geen tijd om, om, om, om me vooruit te zorgen. Werken. En werken is het ook moeilijk geweest. Moet je orenlang zitten, moet je de hele nacht wakker, wakker zijn. En morgen als je naar weg gaat, voel je slaperig dan. Want zo gaat het. Katgebruikers zitten s'nachts nachts bij elkaar, drinken wat, kouden op kat, uh, ja, slapen dus niet. Ja, dat klopt. Binnen het gezin en, en uh, qua werk en ook studie als je student bent... Is het niet verstandig om kaart te kouwen, Helemaal niet. Sowieso niet verstandig. Maar ik wil toch even proberen als het mag, want uh, ik ben je... heel erg benieuwd naar de smaak. Nou. Maar betekent dat ik nu meteen dan. Uh, nee. <laughs> eraan verslaafd raak? Nee, toch? Hè? Nee, nee, nee, nee, nee. Dat is niet de bedoeling en uh, dat is niet zo. So. Ik heb hier een klein uh, strengetje in mijn hand nu. Je hebt hier een klein strengetje. Je gaat nu. diverse bladeren ja. en de zachte stukjes kouden. Deze kleine stukjes die aan de bovenkant van het stengel ja. zitten? Ja. Nou. Niet doorslikken? Eh, nee, nee, kijk. Eh, het smaakt bitter. Het smaakt is bitter. Maar ik zou het zo bijna doorslikken nu. Is dat verstandig? Ja, dat is geen probleem eigenlijk. Nee. Eh, maar niet helemaal doorslikken. Eh, kijk, eh, deze boeg is likken. Ja. In de sap zit de Dat bedoel ik, de sap en het sap is lekker. Nou, hoe voelt het? Welke ja. smaak? Ja, het is alsof ik gras eet. Maar als hij heel vers is, de smaak is een beetje beter dan hem. Ja. Als je zo een bos is en, en koud dan voel je een beetje een vrolijk, ongeremd. En je braat veel makkelijker. Je bent niet verleggen meer. Het is een beetje zoals alcohol. Je wordt er vrolijk nou, van, je gaat praten, ja. alleen je wordt niet dronken. Ja, alleen wordt je niet gedronken. Nee. Maar eh, straks, na een paar uur word je helemaal stil. Zo'n bosje kost vijf euro. In mijn, in mijn geval heb ik vijf, tenminste vijf van die dingetjes en elke dag gebruikt. Is is 900 euro per maand. En je verdient, ik verdien geen negenhonderd euro per maand. Dan Ahmed Abdu Wahab. Ja, u heeft minister Donner eigenlijk een brandbrief geschreven over dit soort problematiek. Ik, ik denk dat het gaat is, Zoals u het meneer aangaf, dat is niet alleen uh, gezondheid, maar ook heeft een sociale probleem effectief. Want als je vader is en elke avond zit te kauwen en gezien, ontwricht kat. Er is, is weinig bekendheid in de Nederlandse samenleving. Als je kijkt bij mensen bij je verslavingszorg, ze weten weinig over kat. Ze, ze hebben ook nooit gezien. Dus, ik denk meer bekendheid moeten komen en meer onderzoeken naar voren moeten komen. Dat maar zou het bijvoorbeeld verboden moeten worden dan net zoals andere drugs? Ik verboden, ik denk niet dat het enige optie is. Maar ook ongeveer mensen die katverslaafd zijn, te helpen gewoon. Zorg te bieden, dat, dat is belangrijk te vinden. En te informeren dat kat een probleem is en katverslaving een middel is. En qua, en qua sociale probleem zijn gewoon. Wat nog meer belangrijk is om op te nemen hier, om te zeggen... Steeds meer vrouwen van Somalische afkomst gebruiken kaart. Oké, okay, terwijl het eigenlijk een mannending was. Ja, vroeger was het alleen maar mannending. ding. Als de vader gebruikt en nu de moeder van, van het gezin gebruikt, wie zorgt er voor de kinderen? Ja, u, u kijkt ja, me nee, vragend nee. aan, ik weet het ook niet. Nee. N, niemand. Dan en zie je tegenwoordig meer schooluitval bij Somalische kinderen, meer criminaliteit en uit de house en, uh, en kinderen die uit de dus het proble probleem is heel groot. Omdat de laatste twintig jaar ontwikkeling in Somalië is alleen oorlog geweest. En geen werkgelegenheid, geen, geen onderwijs, geen school. Mensen zijn verslaafd geworden om kat te kouwen, gewoon, om bezig, bezig te zijn. Dus, en vrouwen ook handelen kat. Door de handelen vrouwen kat, ze gaan ook gebruik van maken. Dus, ja. En dat zien we ook merken, dat ook uh, problemen ontstaan door de uitplaatsen Omdat kinderen niet goed voorzorgd zijn. Dat, dat is ook heel hele Heel dreigend. En we vinden hier zorgelijke zaken. Precies, want dan komt het ook weer in de maatschappij... als die kinderen niet meer thuis opgevoed kunnen worden. Ja, dan wordt het ook een hele grote kostenpost uiteindelijk. Kostenbosten worden gewoon. En ik denk dat dat is, ja, dat, ja, okay. dat is heel zorgelijk. Als je die nadelen... Ik zie geen voordelen eigenlijk in kaartgebruik. Alleen niet maar, meer? Niet. <laughs> ja, niet vroeger meer. wel toch, hè? Ja, vroeger wel. Maar niet meer. En, uh, ik zie alleen maar en ellende en, en, en nadelen. De grootste problematiek zit binnen de gezinnen. Somaliërs zijn een van de grootste ge en, uh, gescheiden en hij is een van de grootste. En... En de kat is, U wijst naar de kat. Oh, dat is de grootste ja, boosdoener. Dat weet ik. Hij is de grootste boosdoener. Mm -hmm. 41% van de gezinnen zijn gescheiden binnen, binnen de Somalische gemeenschap. Dat is te veel. En hier ligt inderdaad het kwaad wat dat betreft. Dat klopt. Mohamed Youssef in Den Haag over de problemen met het katkouwen. Minister Donner heeft nog niet gereageerd op het rapport... maar wel zijn er verschillende Kamerleden... die zich willen verdiepen in de problemen van Somaliërs met kat. De Gids.fm gaat plaatsmaken voor de prolog. <middels> Tijdens de Ronde van Frankrijk praten liefhebbers, schrijvers, artiesten en wetenschappers... over hun passie. De fiets, de sport, doping en zadelpijn... Tijdens de tour, iedere werkdag in juli, de proloog van 11 tot 12 op Radio 1. Over een kleine drie weken dus op deze plek, de proloog. Drie weken fietsen van 11 tot 12. Blijf aan het toestel, zou ik zeggen, ook voor Alex Roeka. Ik ben een renner. Ik ken het gat dat valt.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 een zwabbervot, een noodsignaal Als ik het nu niet haal, dan is mijn toekomst de fabriek En dat wil ik verdomme niet Want ik ben een renner En zie je eens is daar het wonder weer En ga mijn benen wonderen mooi te keer In beheerste razernij Dan is de glorie weer voor mij Mijn levenskoers, mijn dode rit, mijn stuk wat tussen verlies en winst niet meer dan een hartje zit. De luim van het geluk. Ik ben een renner en die mijn vriend is hier in deze trein zal naar de volgende bocht mijn vijand zijn tot slot is er niet één. Op het laatst vecht je alleen.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 De Renner van Alex Rooka. Een geliefd nummer, zo merken we hier aan de reacties die binnenkomen. Vorig jaar zong Alex Rooka dit live in de proloog. En ook dit jaar is hij er weer bij. De Gids.fm Kruisje, een hoed, een keppeltje, een hoofd hoofddoek... Ieder zijn eigen keus en ieder zijn heilig boek. De een die wil en de ander mediteren... Vrijheid van geloof, waarom moet de mens zich irriteren? De een gelooft in God en de ander weer in Boeddha. De een zegt danke Heer en de ander Halleluja. We hebben het maar druk om kaartsleven te bepalen. Dit is het land van vrijheid, laat een ieder in zijn waarden. Ja, wat voor kleren je ook aan wilt trekken, laat ieder in zijn waarden. zingen deze moslima's in een pro-hoofddoeklied. Ook onder Marokkanen bestaat de behoefte om je door je kleding te onderscheiden. Historica Annick Smit schreef een boek over mode onder Nederlandse Marokkanen. En het boek heet Mijn vader had een afro. Goedemorgen. Goedemorgen. Mijn vader had een afro, een nogal mysterieuze titel. Wat ja. bedoelt u ermee? Nou, hij komt niet van mij, uiteraard. Mijn vader was op zich ook een man met een flinke bos haar vroeger. Maar had geen gekund? afro, nee. Um, het is een uitspraak van uh, Bouchra, een uh, jonge Marokkaanse. En uh, zij vertelde over de foto's die ze van haar ouders had gezien... En daarop zei ze: Mijn vader was een afro en mijn moeder droeg rokjes. En daar verhonderden ze zich over. Ik weet niet inderdaad of dit ook haar vader is. Maar er staat inderdaad in het boek een foto van een, uh, nou, van een Marokkaanse man met inderdaad een behoorlijke bos haar. Sigaretje ja. in de mond. Lekker uh, relax staat hij erbij. Dit uh, is hem niet, denk ik. Nee. Maar het had hem zomaar kunnen zijn. Uh, voor dit boek deed u tientallen interviews. U bekeek honderden foto's. Voornamelijk familiekiekjes. Want daar krijg je natuurlijk het beste beeld uh, uit. En mocht u ze willen zien overigens thuis, dan kunt u ook even surfen naar de gids. Fm. En uh, ik zie hier, Annick Smit, Marokkaanse jongeren in de jaren 70... met van die typisch wijd uitlopende spijkerbroeken. Helemaal 70's, zou je denken. Zijn die jongens van toen meer verwesterd dan de jongeren nu? Of waren ze toen meer verwesterd dan de jongeren nu? Nou, ze waren in ieder geval toen niet onbekend met de westerse mode. En het beeld dat vaak bestaat, dat zij uh, vanuit een dorpje ergens in Marokko kwamen... waar zij heel traditioneel gekleed gingen en toen naar Nederland kwamen... en ineens westers werden... Dat hele extreme uh, contrast dat bestond absoluut niet. Maar ze droegen die kleding al wel. Vaak wel, maar niet iedereen. Het lag er bijvoorbeeld aan of je uit een dorp kwam of uit de stad. Uh, ja, wat voor een sociaal milieu je afkomstigheid was. Want als jij in Marokko al studeerde... dan wist je meestal wel wat de hippe kleding was. Maar werkte je daar op de boerderij... Ja, dan deed die kleding er vaak niet zo toe als in Nederland... toen je eenmaal wat geld had om eraan uit te geven. Nu wordt er ook vaak uh, gezegd uh, door mensen... dat hey, als ze bijvoorbeeld hoofddoekjes op straat zien, jalabas. zeggen ze nou, die zijn totaal niet geïntegreerd. En uh, kijk eens, 30 jaar geleden toen liepen ze wel in die spijkerbroeken. Met die wijd uitlopende pijpen. Uit dit boek uh, blijkt eigenlijk een heel ander beeld: dat het toch niet klopt. Ja, inderdaad. Um... Het is eigenlijk vooral uh, zo dat het verband tussen kleding en integratie niet zo direct te zien is. Ik heb daarom in het onderzoek ook gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Dus ik ben bijvoorbeeld gaan kijken naar uh, foto's die wij in de pers zien. Die ons dus allemaal wel bekend zijn. Maar ook privéfoto's. Dus uit mensen hun albums. Die weer. Ja, worden. en dan zie je ineens hoe mensen thuis gekleed gingen. Of hoe zij uh, bij feesten gekleed gingen. En dat is toch wel interessant om te zien. want de context is heel bepalend voor wat mensen aan hebben, En daar zie je ook het verschil tussen die generaties. Dus je ziet wellicht nu jongeren die een uh, jalaba op straat dragen. Maar ze zullen daar veel meer dan hun ouders flexibel in zijn. Wanneer ze dat doen, gaan ze naar een feest bij de moskee, dan doen ze dat aan. Op straat, prima. Als er iemand reageert, dan hebben ze een groot genoeg mond om uh, daar iets op terug te zeggen. Maar tegelijk zullen ze naar school nooit in dat gewaad gaan. Zijn de jongeren van nu zich er bewuster van wat kleding doet? Dat weet ik niet. Die oude generatie die was destijds natuurlijk ook heel modebewust. Het is wel zo dat deze jongeren natuurlijk heel erg bezig zijn... met wat in Nederland nu hip is en binnen hun vriendengroep. Dus ja, dat is niet het Marokko waar zij rekening mee houden. Ze zijn meer gericht op Nederland? Absoluut, ja. Zullen we eens wat, wat kledingcodes, ja, ik noem het maar even zo, eh, doornemen? <laughs> Bijvoorbeeld de Marokkaanse jongens. Het zwart leren jack met een bondkraag. Die zie je heel veel. Waarom heb, hebben die jongens dan toch die behoefte... om zich allemaal ook weer op die manier te kleden? Nou ja, net als Nederlandse jongens, uh, wat je vrienden leuk vinden, dat uh, wil jij ook dragen natuurlijk. Dus in dit geval is het dan nog wel zo dat zij, uh, ja, deze jongens vaak in bepaalde buurten wonen, waar zo'n straatcultuur heerst, waar ze die kleding uit oppikken. Maar ja, dat is niet per se iets Marokkaans. Willen ze zich juist ja, vooral onderscheiden dan als groep, laten zien van kijk, dit zijn wij. Ja, absoluut. En ze zullen ook ermee bezig zijn van... Uh, we krijgen veel media-aandacht, negatief vaak... en worden dus als Marokkanen gezien. En ja, dat is een soort wisselwerking. Ze willen eigenlijk wel hier meedraaien... maar ze willen ook hier gezien worden... dus gaan heel erg opvallend zich gedragen, soms. En Marokkaanse meisjes, kleden die zich dan weer wat traditioneler? Ik zou zeggen van niet. Ze zijn natuurlijk wel bezig met religie En er zijn zeker meisjes, niet alle Marokkaanse meisjes... maar er zijn meisjes die een hoofddoek dragen of bedekkende kleding willen dragen. Maar ze zullen dan bijvoorbeeld wel uitgaan van echt de nieuwste mode... en met kleuren combineren of iets dergelijks. De, de, de skinny jeans las ik ergens. En ja. dan een tuniek een bijvoorbeeld of En ja. toch inderdaad ook, ook, ook die hoofddoek. Zijn ze zich daar heel erg uh, bewust van? Zijn ze daar heel bewust mee bezig met de hoofddoek? Hoe ze die dragen? Ja, absoluut. En er zijn ook allerlei varianten in hoe je die hoofddoek dan zal dragen. En, uh, maar dat was ook bij die... Moeders overigens al het geval. Want als je naar die oude foto's kijkt... dan zie je bijvoorbeeld vrouwen die een hoofddoek dragen... die net een plukje haar vrijlaat aan de voorkant. Nou, als die dochters daar nu naar kijken... dan zeggen ze die moeders hadden er niets van begrepen. Dat mag toch helemaal niet. Maar die moeders zeggen dat was toen mode. Een plukje haar los en verder een los ongewikkelde hoofddoek. En welke variant heb je nu? voor de meisjes die het inderdaad allemaal niet goed vonden wat hun ouders deden. Nou ja, meisjes zijn er nu vaak wel mee bezig dat echt al het haar bedekt moet zijn, maar hoe, dat is ook weer uh, heel erg uh, variërend. Er zijn meisjes die um, uh, willen dat het sluitend is, dus rondom hun kin en ook hun hals bedekt. Anderen willen echt hun schouders zelfs bedekt. En weer anderen die knopen het heel nonchalant om. En ook daar kan context nog uitmaken. Want ik zou voetbal zelf, als ik tegen meisjes speel die moslima zijn, die hebben dan vaak wel een hoofddoek om, maar even snel achter geknoopt en verder hun nek los. Want je moet natuurlijk wel kunnen bewegen tijdens het voetballen. Dus dat soort dingen, daar zijn mensen eigenlijk wel heel flexibel in. En dat maakt het eigenlijk ook een stuk minder eng... dan het soms wordt voorgesteld. Dit zijn gewoon hartstikke jonge meiden... die lekker met hun kleding combineren. En het switchen tussen traditionele kleding... en eigenlijk westerse kleding gaat ja, vrij makkelijk. Maar bijvoorbeeld op de grote Marokkaanse feesten... dan worden toch alweer die traditionele feestjurken gedragen. Hoe zien die er dan uit? Ja, om te vergelijken met Nederlandse feestjurken zou het een soort gala-jurken kunnen zijn. Vaak zit er ook nog een lange jas overheen. Het is glanzende stof met mooie stiksel aan de randen. En uh, heel kenmerkend is... Nou, dat ligt eraan. Uh, ze kunnen een heel laag decolleté hebben... maar heel veel meisjes die bijvoorbeeld een hoofddoek dragen... zullen gewoon hun hoofddoek dan over uh, hun borst heen wikkelen... zodat je het gewoon uh, bedekt. Maar er zullen ook zeker meiden zijn die denken... hè, een feestje, daar komen ook uh, jongens van mijn leeftijd... Ik uh, ga ze even flink wat moois aan doen. Maar goed, dat, dat verschilt dus per meisje. En dat zie je ook op straat natuurlijk. Je ziet meisjes uh, vriendengroepjes lopen waar de een wel een hoofddoek draagt, de ander niet. Dus ja, dat kan uh, verschillen. Deze jongens zijn heel erg gericht op Nederland. Misschien nog wel meer dan hun ouders destijds. Uh, passen zij zich wel weer aan als ze bijvoorbeeld teruggaan naar Marokko? Ja, dat maakt wel uit. Maar dat heeft er vooral mee te maken dat zij in Marokko als de buitenlander worden gezien. En uh, de een zal daar heel erg zijn best doen om uh, mee te draaien. En ja, de ander zal juist heel erg bezig zijn met... ik ben de westerling, dus ik ga modieus gekleed. Maar het grappige is dat zij zich uiteindelijk wel een beetje als toeristen gedragen. Want ik kwam bijvoorbeeld daar veel jongeren tegen die dan uh, zo'n gewaad aan gingen doen. Want dat is lekker luchtig als het warm is. Maar uh, als zij terug zijn in Nederland... dan gaat dat ineens de kast weer in. Ik kwam zelfs een meisje tegen op het station... en die droeg nog zo'n gewaad in Nederland. En ik vroeg haar, jeetje wat leuk, heb je die daar gekocht? Ze zei zo, ja, ja, ja. Maar dat komt omdat ik gisteren terugkwam van vakantie. Dus nu moet iedereen even zien dat ik in Marokko ben geweest... maar morgen gaat hij de kast weer in. Ik ga daar niet in naar school natuurlijk. Maar vinden de vrienden in Marokko het misschien ook niet een beetje overdreven? Dat ze denken, ja, in Nederland loop je al lekker in die westerse kleding... en hier ga je opeens weer traditioneel gekleed? Ja, ach, dat is gewoon ook leuk om te doen natuurlijk, een beetje je roots opzoeken. En het zal per persoon verschillen of je dat uiteindelijk ook doet of niet. Annick Smit, historica, zij onderzocht de kledingstijl van Marokkaanse migranten. Blijf nog even zitten, kort na het nieuws praat ik met je verder. En zometeen na het nieuws ook nog, hoe staat het ervoor met het Franse Chanson? En is een maatschappelijke stage voor brugklassers kinderarbeid? Dat allemaal na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De Griekse regering verkoopt voor ruim 1,2 miljard euro aan staatsobligaties. Dat besluit komt een dag nadat kredietbeoordelaar Standard Poor's Griekenland bestempelde als het minst kredietwaardige land ter wereld. Vandaag komen de EU-ministers van Financiën bijeen voor een extra overleg over Griekenland. En voorafgaand debatteert minister De Jager met de Tweede Kamer over nieuwe steun aan de Grieken. De voedselbanken willen dat Nederland zich aanmeldt voor voedsel uit Europese overschotten. Het aantal mensen dat zich aanmeldt bij de voedselbanken stijgt, terwijl het aanbod van bedrijven daalt. 20 EU-landen krijgen ook voedseloverschot uit Europese voorraden. En Nederland moet ook voedselhulp accepteren, vinden de voedselbanken. België heeft de gegevens van 250.000 buitenlandse spaarders doorgegeven aan de landen waar die mensen wonen. Onder die spaarders zijn volgens Belgische kranten tijd meer dan 50.000 Nederlanders. Met de gegevens uit België kan de Belastingdienst zwartspaarders opsporen. En bij een terroristische aanval in Irak zijn zeker acht doden en enkele tientallen gewonden gevallen. De aanslag was op een overheidskantoor in Bakuba, 60 kilometer van Bagdad. Bewapende aanvallers lieten eerst twee bommen ontploffen en toen bestormden ze het gebouw. En ze zouden ook enkele mensen in gijzeling hebben genomen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Awb Verkeersinformatie. Fielen staan er op de A15, Nijmegen naar Gorkum, bij Echtot, 3 kilometer. De A27, Breda-Utrecht, tussen Nieuwendijk en Werkendam 2 kilometer. Richting Breda een file bij de brug bij Gorkum, 2 kilometer. De A50, Arnhem-Os, bij Knoop het Ewijk 2. En de A76, Hille naar Geleen, mag dan weer open zijn. Er staat nog wel file. Richting Geleen staat er bij Schinnen 5 kilometer. En een stukje verderop bij Geleen nog eens 2. Vara Radio 1. De Gids.fm Met Deborah Bleckenhorst tot twaalf uur nog. Ik ga het niet zingen, maar ik spreek het gewoon uit. La Ballade de Jean Zereux of Après toi. Waarom horen we het Franse chanson vooral rondom de Tour de France? De Gids.fm zocht uit wat er de rest van het jaar eigenlijk mee gebeurt. En een maatschappelijke stage voor twaalfjarigen. Het zou moeten mogen. Voors en tegens daarvan straks in het Joop-debat. Bij mij in de studio nog altijd historica Annick Smit. Zij deed onderzoek naar kledingstijlen onder Nederlandse Marokkanen. Uh, de modewinkels, houden die er rekening mee? Hoe de Marokkaanse meisjes en jongens zich kleden? Ongetwijfeld. Maar of zij mode aanprijzen als Marokkaanse, dat denk ik niet. En het verband tussen wat die meisjes willen... en wat zij voor kleding uit Marokko eventueel meenemen... en wat er in de winkel hangt uiteindelijk... dat is heel moeilijk om aan te geven. Maar ongetwijfeld houden ze er wel een beetje rekening mee. Natuurlijk, want juist nu is dit een hele grote groep... die net begint met werken of net is, dus een beetje begint uit te geven om mode gaat geven. Dus ja, natuurlijk houden ze daar rekening mee. Een vraag van Judith de Laat is binnengekomen. Mogen Marokkaanse meisjes eigenlijk wel zelf weten wat ze aantrekken? Of bepaalt hun vader dat? Nou, dat hun vader het alleen bepaalt, dat betwijfel ik. Um er zijn wel veel mensen die zich ermee zullen bemoeien. Maar dat zul je ook bij Nederlandse meisjes wel eens horen als jij een naveltruitje aan zou willen doen of een laaghangende broek. Het is wel zo dat bij deze groep, uh, juist omdat we allemaal zo bewust bezig zijn met bijvoorbeeld hoofddoeken, dat heel veel mensen er zo denken een mening over te hebben die ook, uh, waar ook naar geluisterd moet worden. Dus dat kan een vader zijn, een moeder, maar ook een tante, maar ook een zus, maar ook een vriendin, maar ook een Nederlandse buurman bijvoorbeeld die uh, de verwachting uitspreekt dat jij bent toch Marokkaans moet jij geen hoofddoek dragen? Dat soort opmerkingen hoor ik bij de meisjes die ik interviewde terug. Dat zij dat krijgen. En zij gaan ook heel erg nadenken van ja, bij wie hoor ik nou eigenlijk? En uh, word ik wel als moslima gezien als ik geen hoofddoek draag? Misschien niet. Zal ik het dan toch gaan doen? Ze zullen heel veel van die meningen meenemen. Maar wat mij opviel bij vooral die jongste generatie... is dat zij uiteindelijk toch hun eigen keuze maken. En daar eigenlijk ook heel trots op zijn... dat zij ervoor kiezen om een hoofddoek te dragen. En... Is er misschien soms ook wel eens sprake van een generatiekloof? Zeker omdat ze bijvoorbeeld zeggen, ja, mijn ouders deden het heel anders. Ja, en zij zeggen vaak dat hun ouders het meer uit gewoonte deden, terwijl zij zelf zich gaan verdiepen in het geloof. Bijvoorbeeld met een imam gaan praten of uh, in de Koran gaan lezen. Dus in dat geval zien zij het meer als hun eigen keuze en ook als een weloverwogen keuze. Hè? Zij als jongere, opgeleide mensen kunnen dat uh, zelf beslissen. Meer bewust? Volgens hen wel, ja. Mijn vader had een afro. Hoe Marokkaanse migranten in Nederland zich kleden sinds de jaren 60. Met heel, heel veel foto's en vooral die familiekiekiekjes. Ja. Want daar <laughs> komt natuurlijk het werkelijke beeld uit naar voren. Annieke Smit, dankjewel. Graag gedaan. De Radio 1 Tour Top 100. Uw keuze uit de 100 beste Franse hits. Ja, dit spotje is al een paar weken op Radio 1 te horen. Franse muziek is op de Nederlandse radiozenders niet heel vaak te horen. Behalve dan natuurlijk met de Tour de France. Een reden voor Botte Jellema om eens te kijken hoe het met de chanson staat. Goedemorgen, ja. Botte. Goedemorgen, ja. Het Franse lied heeft het best een beetje moeilijk. Want uh, zo vaak komt het inderdaad niet meer door de hitlijsten. En dan is het toch interessant als het dan zo'n uh, top 100 komt, als de Tour de France komt. En het, uh, die top 100, die Tour top 100, is een initiatief van Angelique Stein. Die heb ik even gevraagd waarom. Ik wilde een leuk overzicht krijgen, eigenlijk misschien wel een goed overzicht krijgen van wat Nederland nu leuk vindt op dit moment aan Franse chansons. Want we hebben eigenlijk helemaal geen overzicht meer in Nederland. We hebben de hitparades van nou ja, de jaren 70 waar al die grote namen in stonden. Uh, en dan houdt het een beetje op, dan mondjesmaat is er nog eens een keer iets wat in de hitparade terecht komt. Maar meer overzicht dan dat hebben we niet. Waarom is dat, dat het, hier, dat het maar niet lukt om die chansons in de, onder het grote publiek te krijgen? Ja, dat is voor iedereen een vraag, denk ik. Maar in ieder geval... School... Het je trouwens als een missie. <laughs> ja, ik, eigenlijk wel eerlijk gezegd, want ik vind het zo leuk. Ik vind die taal heel mooi en ik vind het over het algemeen uh, zijn er in Frankrijk heel veel uh, liedjes die toch heel erg die Franse sfeer meedragen. Eh, natuurlijk is er ook R&B in het Frans en Rap in het Frans. Maar het, het leuke is dat daarnaast bestaat er ook in Frankrijk nog steeds een ongelooflijk grote groep mensen... die hele mooie, vrolijke, gezellige, nou noem het maar op, liedjes maakt... die heel erg een Frans sfeertje mee, mee, met zich meedragen... En ja, die vind ik elk jaar toch weer leuk om te ontdekken. Ja. Hoeveel heb je er bij elkaar in de lijst gekregen? Ik, nou, ik heb een, een beetje een lijst gemaakt waarvan ik dacht... daar gaat op gestemd worden, mensen kennen dit. En dat zijn er ongeveer 270 geworden. Maar als mensen zelf een idee hebben en hij staat er niet tussen... dan kun je gewoon toevoegen. Ja, je kunt zelfs vijf platen, eigen keuzes toevoegen... En uh, ik, ik ga daar heel serieus naar kijken, want daarmee helpen luisteraars mij ook. Want zo'n groslijst maken ze dus ontzettend ingewikkeld, omdat er geen overzicht is. Dus ook ik moest uit mijn geheugen en uit mijn ervaring en, en uit wat dan ook, maar moest uit van alles putten. Dus ik hoop zelf ook, met heel veel input van luisteraars, want dan hebben we volgend jaar een nog betere groslijst. Bestaan er honderd hele goede platen die je op Radio 1 kan draaien, chansons? Oh man, man veel meer dan dat. Veel meer. Angelique Stijnbotten, de muzieksamensteller van Radio 1. En zij zegt dus, ja, er is veel, veel, veel meer moois... dan die 100 chansons die wij straks met de Tour de France natuurlijk horen op Radio 1. Ja, en degene die, die daar weer alles van af weet, dat is Frances Gramende. Zij is de uitgever van uh, Franse muziek in Nederland. En ze is ook de organisator van het Concours de la Chanson. Uh, daar zijn artiesten als Wende Snijders en Philippe Elan... en al de liefste uit uh, voortgekomen... Ik heb haar opgezocht en ik vroeg haar of zo'n Tour Top 100 uh, wat voor de Franse muziek kan betekenen. Ik denk het wel. Iedere, alle aandacht is natuurlijk uh, belangrijk. Mm -hmm. Ja, ze, helpt zeker alles helpt. Want het is natuurlijk, wordt steeds minder, mm. wat ik jammer vind. Het probleem is dat alles moet dansbaar zijn. De Franse hits de laatste jaren in Nederland, als je er goed naar kijkt, is allemaal dans. Het echte chanson dat is een mooi liedje met een mooie tekst. Dat, dat, nee, helaas. Want is dat het grote probleem, dat de chanson zich echt op de tekst richt, het Franse lied? Ja, men moet het wel begrijpen. Mm -hmm. en, en ik heb het idee dat bijna niemand meer Frans spreekt. Ondanks dat de leraren uh, heel veel moeite doen om bekende chansons op te pakken en bekende Franse hits. Maar in, in Nederland komt dat niet over. Nee. Nee, helaas, het is geen Marco Borsato's of, uh, waar ze alles van begrijpen. Dus het moet, het moet dansbaar zijn en met een leuke gimmick. Een paar makkelijke woorden, zoals Lolita. Het was ook een grote hit. Alors, On Danse van Strome. Dat was de laatste grote. En dat, dat werkt, want het zijn simpele woordjes, er zit een ritme in. Mensen dansen in de clubs en, en dan wordt het wat. Dan snappen we het. Dansen, dan komen we er wel uit. In Frankrijk gaat het heel goed met het Franse lied. Want ze hebben natuurlijk een politiek hè, op de radio. Dat er uh, zoveel procent Frans gedraaid moet worden. Mm -hmm. En uh, ja, zolang dat Nederland niet gebeurt... maar ik zie het ook bij de andere talen in Nederland, er komt niet veel door. Italiaans nee. komt er veel door, Spaans. Nee. Vorig jaar nog één Duits hitje, volgens mij. Maar dat was ja, het, uh... nou ja, en dat zijn de buren. Yeah. Wat zou u als francofiel nou op nummer één zetten in zo'n top 100? En ja, dan ben ik natuurlijk heel klassiek en dan zet ik Edith Piaf erop. Tout voilà, maar dat is niet de tendens van de, van de jeugd en van de, van de jonge generatie. Dan moet je echt zoeken bij de, bij de dancehits... En welke zou het dan moeten worden? Nou, op het ogenblik natuurlijk Stromer, Allo Rondance. Op de scholen was dat ook een geweldige... Of Voyage Voyage, disi Oh ja, ja, natuurlijk. Die was fantastisch. Het zijn eigenlijk veel leuke Franse liedjes, hè? Ja, als je dat zo ziet ja, wel, ja, ja, ja. Rensus Gramende, die dus zelf een, uh, ja, een voorkeur heeft voor LDP-afmotten. Ja, de, de bekende oude, maar dat is het leuke. Je kan uh, lekker even grasduinen door die lijst. Uh, want uh, Angelique Stijn heeft overal lintjes achtergezet, YouTube linkjes achtergezet, YouTube-linkjes. Dus dan kun je eigenlijk die lijst ook weer eventjes daarnaast klikken. En dan hoor je meteen even wat het ook alweer was. Als de titel je niks meer zegt. Als eigenlijk. de titel je niks meer zegt. Wat natuurlijk snel kan gebeuren als, je het, als het minder wordt gedraaid. Nou, het staat er allemaal in. Van Adam Mo tot Yves Montand. En van Brel tot uh, Ben Lonkel -Sol. Um, nou ja die, die tour, die nummer 1 uit de Tour Top 100... die wordt gedraaid op 24 juli. Dat is de laatste dag van Radio Tour de France. Het laatste uur wordt de nummer 1 dan gedraaid. En stemmen kan nog on, nou, een kleine twee weken via radio1.nl. Oude hits en nieuwe hits. En je noemde hem al even. Ben Loncle Sol is natuurlijk een voorbeeld... van die nieuwe generatie Franse muziek. Ja, klopt. Hè. Dat is een plaat die dit jaar uit is gekomen. En die is ook op Radio 1 gedraaid. Toch? Het uh, is wel lekker Amerikaanse muziek, soulmuziek. Uh, de plaat Soulman. Uh, ze staan ook op noord dus Jazz. Ze treden ook nog op in uh, Nederland volgende maand. Uh, ja, en dat is een prachtig voorbeeld van hedendaagse Franse muziek. Ben Lonkel Sol. Solman van Ben Longle Sol en volgende maand dus op het Nocti Jazz Festival. De Gids. fm de Wikileaks, waar hebben jullie nu weer voor beroering gezorgd? Internetjournalist Francisco van Jolen zit hier en hij houdt het allemaal bij. Francisco, goedemorgen. Ja, Deborah, goedemorgen. Gaddafi, er is toch wel weer iets bijzonders mee aan de hand, blijkt uit Wikileaks. Um, uh, uh, Libië heeft olie. En nou hadden de Amerikanen onder Bush die hadden het idee opgevat om uh, een wet in te voeren waarbij landen die terrorisme steunen, aansprakelijk gesteld kunnen worden door de slachtoffers van die terreurdaden. Dus je, je, je, je familie komt om bij een terreurdad. En dan kan je het land wat erachter zit. Aansprakelijk stellen. Nou, die wet die was in de Verenigde Staten in voorbereiding. En toen deed Cavadaffi het volgende. Die nodigde wat uh, topmannen uit van oliemaatschappijen die contract hebben. Het zijn Amerikaanse oliemaatschappijen. En Shell, die zit er ook bij. Uh, die hebben contracten in, in Libië. En hebben gezegd: moet je luisteren, uh, die contracten zijn afgelopen als jullie hier niks aan doen. En wat hebben vervolgens de oliemaatschappijen gedaan? Die hebben de duurste lobbyisten eigen die ze konden vinden. Uh, die zijn daar uitgebreid voor gaan lobbyen om dat niet mogelijk te maken. En inderdaad, er werd vervolgens een wet aangenomen waarbij Libië uitgezonderd werd van deze maatregel. Zo werkt dat, zien we door Wikileaks. Tijd voor het Joofdebat. En ook vandaag natuurlijk weer, Francisco, Waar gaan we het over hebben. Ja, nou, vanaf augustus moeten alle leerlingen... in het voorgezend onderwijs van dit kabinet voortaan verplicht... een maatschappelijke stage lopen tijdens hun schoolloopbaan. En tijdens deze stage, die minimaal 30 uur moet zijn... helpen ze bijvoorbeeld in het buurthuis of gaan ze aan de slag bij bejaarden. En dat lijkt een goede zaak, maar er is iets raars aan de hand. Eerste klassers mogen niet meedoen, want dat zou... Kinderarbeid zijn. Riemke Leuzing, goedemorgen. U bent rector van het Christelijk Lyceum in Zeist. Goedemorgen. Afgelopen week schreef u een brief naar Dagblad Trouw. Wat stond daarin? In dat uh, artikel schreef ik dat wij de maatschappelijke stage als een verrijking ervaren. We zijn er blij mee. Het is overigens ook een ontwikkeling die op goede manier is ingezet door de overheid. Goed goede financiële bekostiging. En er zijn twintig regionale pilots aan vooraf gegaan. Ik heb zelf in de stuurgroep van de pilot in Zuidoost-Utrecht gezeten... waarbij we konden proberen hoe het werkt. Nu hebben we beleid gemaakt. Dat is afgekaart met de ouders, met de medezeggenschapsraad. En in de memorie van toelichting las ik tot mijn verbazing... dat er iets in is geslopen wat ik maar even een weeffoutje noem. Kinderen van 12 mogen de maatschappelijke stage... niet buiten het eigen schoolterrein doen. De eerste klassers, zeg maar. Ja, de eerste klassers. En dat is heel jammer... U heeft het al wel gedaan, want afgelopen jaar mocht het natuurlijk nog. Wat hebben die eerste klassers op uw school gedaan? Ze hebben bijvoorbeeld um, in een bejaardentehuis spelletjes gedaan met bejaarden. Er, was een, er waren een aantal bejaarden die zeiden... we zouden het zo leuk vinden als er eens een kind met een huisdier bij ons komt. Dus dan komt zo'n twaalfjarig kind met een cavia in een doos... en zit gezellig een uur een beetje te tutten met zo'n bejaarde meneer of mevrouw. Ze hebben um, de collectebussen voor het Rode Kruis gereed gemaakt. Ze hebben bankjes schoongemaakt bij het arboretum. Allemaal van dat soort dingen. Hoe vonden de leerlingen het zelf? Leuk. Ze zijn heel enthousiast. En het motiveerde hen ook om in het jaar daarop... zelfstandig, individueel, een stageadres te gaan zoeken... en daar aan de slag te gaan. Jack Biskop is uh, CDA-woordvoerder onderwijs in de Tweede Kamer. Goedemorgen. Goedemorgen. U zit in de Mediatoren in Den Haag. Eerste Jawel. klassers mogen geen maatschappelijke stage meer lopen van dit kabinet. Horen we zojuist. Waarom niet? Uh, u zegt dat mag niet meer, maar dat, uh, dat mocht sowieso niet... omdat de belemmerende factor hier uh, de arbeidstijdenwet is. Het heeft niks te maken met het eerste klasse, het heeft te maken met de leeftijd van 12 jaar. En wanneer mag het wel? Vanaf 13 jaar. U zegt dan, ja, werken dat mag dan niet. Maar is dit dan echt werken met een KVA langs uh, in een verzorgingshuis? Nee, maar zo kunnen we natuurlijk uh, van alles bedenken. Uh, het, het gaat erom die maatschappelijke stage. Overigens een, uh, een CDA-idee, wat nu in wetgeving is omgezet. Ik ben ook erg blij te horen dat mevrouw zegt, het is een verrijking. Vinden wij ook. Uh, maar je hebt wel te maken met uh, een andere wetgeving... die zegt dat uh, kinderen niet mogen werken. En daar hebben wij ooit de leeftijd van 12 jaar aan gehangen. Mag ik daarop reageren? Jazeker mag ja? u dat. Want er zijn eigenlijk drie argumenten waarom ik dat toch niet, uh, u mij daarmee niet meer overtuigt. Ik denk in de eerste plaats is, er de wet, is de wet er om mensen te dienen en niet andersom. Als bepaalde onderdelen van die arbeidstijdenwet niet meer toegesneden zijn op 2011. Hè, we hebben het niet over het kinderwetje van Van Houten dat in 1874 van toepassing was. Als bepaalde onderdelen zelfs contraproductief zijn moet je die wet aanpassen. In de tweede plaats, ik heb hier uitgebreid contact over gehad met een kinderrechter... die zegt, juridisch gesproken is in het Nederlandse kinderrecht... de leeftijd van 12 jaar alom geaccepteerd. Familierecht, civielrecht, strafrecht, alles gaat uit van kinderen van 12 jaar. Uh, kinderen kunnen ook als alternatieve straf arbeid opgelegd krijgen, overigens. En in de derde plaats biedt de arbeidstijdenwet de mogelijkheid tot ontheffing... Ik heb dat uitgezocht en er staat in artikel 3.3... dat er ontheffing verleend kan worden voor, ik citeer... het verlenen van medewerking aan uitvoeringen van opvoedkundige aard... en daarmee vergelijkbare... Niet industriële arbeid van lichte aard. Meneer dus Biskop, ik begrijp het niet. Mevrouw Leuzink heeft het allemaal uitgezocht. Past de wet aan. En nee. er is niks meer aan de hand. Nee, dat, dat is ook precies wat wij in Den Haag doen. Uh, wetten maken en wetten aanpassen. Wat in deze wet is gebeurd... is dat we tegen scholen gezegd hebben... leerlingen zijn verplicht om een maatschappelijke stage te doen. Het is een relatief beperkt aantal uren... die verspreid kunnen worden over de hele schoolloopbaan. En daarbij is aangesloten aan op de reguliere wetgeving die rondom kinderarbeid geldt. Overigens is het dan niet zo dat die stage bij 12 jaar nog niet zou kunnen. Het is een zeer beperkt deel overigens, van de leerlingen in het voortgezet onderwijs... omdat gezegd is, binnen de school kan dat nog wel. Dus het gaat erom dat ze net even die periode tot 13 jaar uh, overbruggen. Mevrouw Leuzing, wat is nu het voordeel van een jaartje jonger... dus een jaartje eerder die stage ja. doen? Dat was het leuke van die regionale pilot. We doen dit al een jaar of vijf. We zijn begonnen met de derde klas, toen met de tweede klas. En waar we tegenaan liepen is dat kinderen in de tweede klas... in zijn algemeenheid, je kunt natuurlijk nooit generaliseren... volop in de puberteit zitten. Brugklasleerlingen die zijn, en dat hoort bij die fase... nog betrokken op het gezin, op hun ouders... luisteren nog naar volwassenen. En bovendien zijn het net sponsen. Ze zuigen alle nieuwe ervaringen vol enthousiasme op. Zie je diezelfde kinderen terug in de tweede klas... dan zie je eigenlijk ineens een heel ander kind. Dat zijn kinderen die eh, niet meer betrokken zijn op het gezin... zich af gaan zetten tegen volwassenen. Ze zoeken hun eigen identiteit binnen de peergroup. En daar hoort ook een houding bij van onverschilligheid, egocentrisme... lekker dwars zitten, eh, bij alles roepen ze het is stom... en waarvoor moet dat en ik wil dat niet. Heel normaal gedrag hoort bij de puberteit, maar dat maakt het wel heel lastig... om de paradox die verplicht vrijwilligerswerk in wezen natuurlijk toch al is... door de strot te duwen. We hebben afgelopen jaar voor het eerst geëxperimenteerd... in een paar klassen, drie brugklassen, die een dagstage deden... onder leiding van de mentor. Er gingen vaak ook nog andere docenten mee in een veilige context... leuke klusjes doen voor de samenleving, die drie brugklasleerlingen bleken in de tweede klas veel makkelijker te enthousiasmeren voor het zelfzoeken van stageadressen dan de andere zes brugklassen die die ervaring niet hadden. Meneer Biskop, als u te lang wacht, dan wordt het alleen maar moeilijker. Nee, want mevrouw die schetst wel een erg grote karikatuur... van uh, de, de overstap van 12 naar, uh, naar 13 jaar. Uh, ze zegt nu ook van dan moet die maatschappelijke stage door de strot geduwd worden. Nou, als de school vindt dat de maatschappelijke stage een verrijking is... dan denk ik dat die school ook in staat is om met die leerlingen... een traject ervoor te kiezen om ze voor te bereiden op een stage. En nogmaals, ze worden 13 al in dat eerste jaar in die brugklas. Het is een leeftijdscriterium wat hier uh, gehanteerd wordt. En er zijn andere mogelijkheden als je er per se voor kiest. Je kiest er als school voor om de maatschappelijke stage dan met 12 jaar te laten beginnen. Nou, kies dan voor activiteiten die zich binnen die school afspelen. En de volgende stap is dan buiten de school. Dat Welke activiteiten prima. zouden dat dan zijn binnen de school? Nou, in, de, in dezelfde editie van de krant waar uh, mevrouw uh, haar brief in gepubliceerd heeft... Uh, stond een verslag van een school die op de basisschool al... dus dat zijn nog leerlingen die nog niet eens naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan... met peer mediation bezig zijn. Wat houdt dat, dat in? Dat betekent dat ze uh, leren om conflicten op school onderling te op te lossen. Daar krijgen ze kleine opleiding voor. En zo leren ze om beter met elkaar om te gaan... en zo leren ze dat empathisch vermogen te ontwikkelen. Ja, dat is iets wat op veel scholen gebeurt. Ook wij zijn ermee bezig, maar dat is een totaal ander iets. Waar het hierom gaat, is dat we die kinderen juist... kennis willen laten maken met de samenleving. In Amsterdam, alle grote steden, gebeurt dat al jarenlang... door organisatie Jink, die bliksemstages organiseert... voor groep 7 en 8, waarbij kinderen dus van 10, 11 en 12 jaar al... gaan kijken in de vorm van een arbeidsoriëntatie. Mijn neefje van elf heeft vorig jaar een hele middag gewerkt... in de keuken van Krasnapolsny. Hij vond het fantastisch. Hij heeft er zoveel van geleerd. Dat mag dus allemaal niet meer. Meneer Biskop. Ja, mevrouw zegt weer, dat mag niet meer. Ik wijs er toch op dat het nooit gemogen heeft. Nee, dus is... de, arbeids, de arbeidstijdwet en de regeling kinderarbeid... die heeft altijd al... <coughs> Excuse die heeft altijd al gegolden. En mevrouw is er nu alleen even op patent gemaakt. Ja, ik vind het dus ook hoog tijd om die wet te veranderen. Dat fantastische werk wat Jink doet, mag niet meer. En we komen er steeds meer achter hoe belangrijk dit soort dingen zijn. Ik geef u een overweging om het recent verschenen boek van Micha de Winter, hoogleraar pedagogiekus, te lezen. Dat heeft de prachtige titel Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding. Hij pleit er juist voor om opvoeding niet te beperken tot ouders en school. Maar om, en dat moet u als CDA aanspreken, bredere netwerken in de samenleving aan te spreken. Daar zijn die maatschappelijke stage en die projecten zoals Jink dat doet... juist fantastisch voor. Je brengt kinderen in de samenleving... andere volwassenen in de samenleving, in organisaties... die zich niet met onderwijs en opvoeding bezighouden... raken in contact met die kinderen... en daar kan een bijzonder vruchtbare werking van uitgaan. De wet, die misschien in het verleden goed was op dit punt... zou hierop aangepast moeten worden. Meneer Bisschop, is het inderdaad niet mogelijk om gewoon te zeggen, nou laten we die leeftijd even los en zeggen we gewoon vanaf de eerste klas moet het mogen of je nu twaalf of dertien bent? Nou, dat klinkt uh, simpeler dan het is, want dan kom je toch in conflict met die, met die wet. Uh, mevrouw spreekt over het boek van Micha de Winter. Nou, dat is een, een, inderdaad een prima boek. Het spreekt mij als CDA eraan, maar ook als uh, ontwikkelingspsycholoog. Uh, we moeten ook even kijken naar hoe groot is het probleem nu. Uh, met wat ik net al zei, de voorbereiding naar de maatschappelijke stage... moet het mogelijk zijn om nu die kinderen zo goed mogelijk als stage te laten lopen. Ze worden dertien in de brugklas, maak daar gebruik van. En uh, op het moment dat wij een, uh, dit, deze wetgeving opnieuw aan de orde hebben... en dan praat ik over de, de arbeidstijdenwet... Nou, dan zullen we met de minister nog eens over spreken... welke mogelijkheden zijn tot verruiming. Maar het knelpunt zoals mevrouw dat voorgeeft, zo groot zie ik dat knelpunt op dit moment niet. Jack Biskop, CDA, woordvoerder Tweede Kamer voor Onderwijs en Riemke Leuzing, rector op het Christelijk Lyceum in Zeist. Dank u wel. En waar ga ik nog naar kijken vandaag? Vroege Vogels is er. En dat lijkt me interessant, want dat programma zoekt uit... waarom vissers en producenten nog steeds paling promoten... terwijl het beest wel met uitsterven wordt bedreigd. Om tien voor half acht op Nederland 2. En voor de liefhebbers van detective John Luther... vanavond begint het tweede seizoen van Luther op BBC 1. Met Idris Elba. En die speelt in de serie The wire-drugscrimineel Stringer Bell. Wilt u daarnaast ook nog seizoen 1 zien? Dat kan dan weer op de zaterdag dag op Canvas, maar voor seizoen 2 moet u dus vanavond bij de BBC zijn om 10 uur. En onderzoeksjournalist Louis Theroux richt zijn blik op de enorme toename van kinderen met psychische stoornissen in Amerika. Gaat dat echt om probleemgevallen of ook om foute diagnoses? Om tien over tien bij Canvas. En Jurgen van den Berg is inmiddels aangeschoven, want hij presenteert straks lunch. TV-producent Ennemol zit in zwaar weer, primeurtje van het Financieel Dagblad. We hebben die journalist straks even aan de lijn om te vertellen hoe dat anders zover kon komen. Het mediaforum met bart Spruit en Max van Wezel gaat het onder meer over de mails van Sarah Palin. En de stelling straks in stand.nl. Door de bezuinigingen van staatssecretaris Zelstra wordt het cultuuraanbod te mager in Nederland. Het cultuuraanbod wordt te mager in Nederland. Straks in stam.nl. En daarvoor natuurlijk lunch met Jurgen van den Berg. En het Radio 1 zit er ook nog tussen. En morgen, morgen ben ik er weer. Dus uh, een heel fijne middag nog. Surf naar de gids.fm. Verrassende invalshoeken. Nieuwe ideeën. Wegen succes herhaald. Het Radiolab.